12 uur. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Kietsbul in Oostenrijk zijn vannacht in een huis vijf mensen omgebracht. Volgens bronnen van een lokale krant was de dader de vriend van een meisje dat daar woonde. Hij zou haar en vier van haar familieleden hebben vermoord. De politie zegt dat er een verdachte is opgepakt. Volgens de krant heeft de vriend zichzelf bij de politie gemeld. De Oostenrijkse politie komt later vandaag met meer informatie. In Hongkong zijn weer tienduizenden demonstranten op de been. Ze protesteren tegen het verbod op gezichtsbedekking dat vrijdag van kracht werd. Daarvoor haalde de regering van Hongkong een noodwet uit de Britse koloniale tijd van stal. Daarmee kan de politie ook makkelijker huiszoeking doen... en mensen aanhouden zonder concrete verdenking. Vrijdag braken meteen al hevige rellen uit die gisteren en vandaag doorgaan. Demonstranten roepen dat het dragen van een masker geen misdaad is... Veel van hen dragen veiligheidsmaskers om zich te beschermen tegen rubberen kogels en traangas van de politie. Bij een aanslag op een goudmijn in Burkina Faso zijn ongeveer twintig mensen gedood. Gewapende strijders namen de mijn onder vuur. De meeste slachtoffers zijn mijnwerkers. Het gebeurde vrijdag in het noorden van Burkina Faso. Vorige maand werd niet verder vandaan al een belangrijke brug opgeblazen. Burkina Faso wordt de laatste jaren geteisterd door aanslagen van jihadistische groeperingen. Eind vorig jaar riep de regering voor de noordelijke provincies de noodtoestand uit. Toezichthouders van de gemeente Leeuwarden kunnen voorlopig niet met de auto hun werk doen. Vannacht brandde één auto van de afdeling handhaving uit. De twee andere raakten beschadigd. Het is onduidelijk waardoor de brand ontstond. De gemeente Leeuwarden benadrukt dat de handhaving gewoon doorgaat. De toezichthouders doen hun werk voorlopig te voet en met de fiets. Het weer... Bewolkt, met op veel plaatsen regen. Alleen in het Noordoosten blijft het droog. Het wordt 9 tot 15 graden. Morgen af en toe zon en overwegend droog. Het is dan 13 tot 15 graden. Daarna wordt het weer wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Koppeling intrappen en tegensturen behoren tot de voornaamste handelingen. Ja, dan gaan we naar links.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 Lijkt even verstandig om een stuk muziek te draaien. Hier ben ik geboren.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 Duizend toen tevreden met een blokketon. Nu eist hij zijn vrouw in zandvoort voor zijn half Die hunker naar die bunker is al lang voorbij. En kijk ze lachen naar het bordje maar Zimmerbrij. En de mob zit het liefst in een huis aan zee. Als het kan, het Brief parkplaats voor zijn BMW. Zijn kinderen graven Land van tulp en kazen komt Frits met 200 de grens overgeblazen, dikke vielen. Dus onze Frits moet aan gaan haken, kruis boven de rechterbaan, waarom moest man niet vragen? Den Duitser die is door op zee en strand, Hoe komen speciaal daarvoor naar nederland. Maar diep van binnen doet het heel veel pijn, want dit zou allemaal van hen kunnen zijn.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 Erik Jan Roosendaal. Het is, uh, nou, denk ik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 730393. 57 Ik zal het nog een keer zeggen. 023 5730393. En, uh, nou was er net een. Uh, ja, want. Uh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 Toen had je nog niet echt nationale kampioenschappen, maar hij won wel de belangrijkste nationale races. In 1958 is hij begonnen met Henk van Zalingen. Een man die een hele goede tuner was, met name van tweetakmotoren En de bouwer van de beste basgitaren in de hele wereld. Mag mogen we ook wel eens een keer zeggen. Ja, hij is een muzikant, was hij ook. Ja, ja hij was heel erg muzikaal uh, van Zalingen, alweer een aantal jaren overleden. En met, met Henk van Zalingen begon hij een uh, rensportcursus. Want dat vond hij belangrijk, dat iedereen kon leren racen. En als je dus een rensportcursus ging volgen, moest je wel eerst de Slipcursus hebben gevolgd. Om even aan te geven waarop dat soort dingen commercieel toch heel handig aanpakten. En samen met Verzaling hebben ze de rensportcursus opgericht. Die bestaat nu nog.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 ook in de jaren 50. Equilibre België. Het, het Belgische racingteam. De Engelsen hadden een eigen team. De Italianen hadden groepen waarin het nationale gevoel uitkwam. Het zo te maken hoefde dat maar twee keer tegen Banner te zeggen. En die was slim genoeg om te denken: van, we moeten een racingteam Holland hebben. Ja. Dus ja, dat ontstond zo. Ja, eh, over racingteam Holland. We maken even een klein uitstapje eh, naar het nu. Eh, als je nu kijkt, dan zie je dat daar ook weer eh, koninklijke bloeden eh, rondrijdt. Ja, we hebben in de jaren 70 natuurlijk eh, de opleving van het eh, racingteam. Team Holland gekregen met Jan Lammers en Arie Leijendijk en Huub Rode Katter. Dat waren drie mannen die de Formule 3 en ook dus weer Europa in gingen. En nu de laatste jaren groeit dat ook weer. Dus uh, echt, uh, Hugo Noss is toch een van de grote mannen op dit moment. Uh, als junior, dan Zufro Junior, ja. die dat race Team Holland weer een beetje draagt. en uh, ja We zien dus nu ook de prinsen van Oranje racen op het circuit al een aantal jaren ook onder de vlag van het race Team Holland. Ja, met een kampioen uh, de afgelopen week in de persoon van Ricardo van den Ende. Want ja, dat is ja, uh, een onderdeel van het racing Team Holland. Gaan we weer terug naar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 deze de van Monza. Mm -hmm. En ja, ze waren allebei bijna gelijk, lagen op een mooie positie, alleen ze wilden graag met z'n twee de finish komen. Althans, dat was Bentons beleving. Om te laten zien hoe goed ze waren. Mm -hmm. En ja, en sloten maken op het laatste moment met het uitkomen van.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 Natuurlijk ook, hij ja. Ja, was een klein mannetje was het destijds nog, maar ja, hij, uh, hij, hij paste prima in het plaatje, want uh, hij vond het een aardige jongen, hij deed wat hij, wat, wat hij moest doen. En daarnaast kon hij goed sturen, dus Rob zag daar commercieel ook iets in. Dat ja, was best een hele commerciële vent. En dus gingen ze samen racen. Uh, Wim werd in 1964 in de laatste race in een Ford Cortina gestopt van Sir John Whitmore naar Engeland ja. overgekomen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 dat kreeg zelfs slotenmaker toch niet voor elkaar. In 65 reden ze de twee bijna in hetzelfde team had ik begrepen. Ja, ze reden allebei in de BMW 1800 Ti. Gegritzoend via Koster natuurlijk. Koster, een grote BMW dealer in Hilversum. En daar was, was hij de man van. En ja, de heren waren bijna onverslaanbaar in hun klasse. Ja. Deed Slotenmaker in die periode ook nog zelf wat? Of... Ja, hij bleef meerezen. Hij heeft eerst in de BMW's gereden. Ja, daarop in de Alfa Romeo's. En dat was een team. En dat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 wel leuk dat, dat dit even in Amerikaanse termen uh, wordt uh, genoemd. Maar mijn gedachten gaan toch ook nog even uit uh, naar eerder deze week. Uh, bij, het, uh, bij het overlijden van de Britse autocoureur Dan Weldon. Want dat zag er niet al te best uit. Uh, daar zijn ook uh, nodige uh, verhalen over geweest. Maar dat doet mij dan weer uh, aan denken over een Indy race die gehouden wordt op een van die Amerikaanse banen. Maar goed, daar is slotenmaker nooit geweest op uh, Indy uh, in wedstrijden Of wel? Nee, nee, nooit. Nee, nooit. nooit.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 De Benelux. Ja, Koep de dat Benelux... Dat was toch een mooi verhaal. Daar. Ja, maar dat is, dat is in 1966 op Standvoort. Mm -hmm. Dat is eigenlijk de doorbraak van de carrière van Wim. Zou het moeten worden eigenlijk. Ja. Wim Bloos die had niet getraind. Ging in de Alfa Romeo achteraan staan. Een veld van zo'n ongeveer auto's. En de Belgische organisator, die had... Want die organiseerde toen op Stantvoort de koep de Benelux. Had hem achteraan gezet. En ja, Wim, die... die de Koep de Benelux was een, een, een B-klasse race, zeg maar. Dat was niet echt de, de toppertjes uit de Benelux. Ja, ze gingen weg met z'n allen en,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 Kees van, Kees van Dongen en uh, uiteindelijk Frans Feurus ook nog als, als, als ja, Frans als talent ook. Talent van uh, allemaal mannen die, jongens die betrokken waren bij de slipschool en die via Rob toch een soort ezelsbruggetje kregen om verder te gaan. Ja, over Frans Furus. Uh, dan als, uh, ja, als toch als oud-medewerker van die uh, van de slipschool, uh, heeft hij voor RTL GP, RTL Magazine, doet hij wel eens test en dan zit hij gewoon achter een, dan zit hij uh, achter het stuur van een Heus Formule 1 auto. Ja, dat maar die mannen die, die hebben allemaal heel veel talent eigenlijk. Mm -hmm. en, en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 Uh, nou, ik was twaalf uh, en, en eigenlijk net als nu uh, een heel klein ventje. Dus, dus ik zag eruit als negen. En wat slotenmaker leuk vond, is dat als ik dan zo'n pirouetje maakte... want uh, veel mensen hadden nog uh, een beetje angst voor het slippen... dat de auto om zou vallen en zo. En, en dan kon hij laten zien van nou, kijk eens, als een jongetje van negen het kan doen... dan kunnen jullie het ook. Ik was negen jaar en toen ben ik je uh, dus gaan vragen of ik hier uh, mocht helpen. Auto's wassen en zo. Nou, en toen uh, zegt erop tegen mij, en nou ga maar vragen... en die jongens, er waren een jongens en auto's was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 Op weg naar de internationale top. Dat is de rotsvaste overtuiging van de leermeester Rob Slotenmaker. Dan ben ik zeker dat hij bij de absolute top komt. Ik denk met een jaar of vijf dan eh, is zit er wel wereldkampioen of heel dichterbij. Jan Lammers is 16 als hij zijn debuut maakt op Sandvoort. Hij boekt een reeks overwinningen en wordt direct de jongste autocoureur van Nederland.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 Was dat. Uh, we win the race. Uh, nog even wat we niet onvermeld moeten laten is zijn rally activiteiten en zijn aandeel in de film Le Mans. Ja, Rob uh, heeft veel rallies gereden ook.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 racing en dan uh, de team afgeplakt, dus dan was hij geen team meer en zo. Dat, dat soort dingen, kenmerken erop te maken in zijn hele leven. Altijd een beetje toch wel tegen de draad in. Pietje Bel? Pietje Bel, ja. duidelijk in, in de autosport, maar ook in de commercie. En, uh, maar wel heel succesvol. En, ja. Dan, ja, meestal zijn mensen die succesvol zijn ook een beetje tegen de draad in. Ja. Uh, we, we weten in, in de jaren zeventig dat hij op een gegeven moment dus met die Camaro's op een gegeven moment ook uh, ging rijden. Dat is Midden jaren 70 geweest tot eigenlijk het eind van, zijn, van, van het leven van Slaughter. Ja, 1979 was het natuurlijk zijn laatste jaar. Uh, in het begin van het seizoen is hij met de Chevrolet Camaro zonder remmen rechtuit in de tassenbocht gegaan. Dat is goed afgelopen. Toen heeft hij de auto geparkeerd bovenop de vangreeld. Er ja. staan een hele, hele serie foto's van een uh, journalist die daar toevallig stond en dan maar heeft blijven klikken met de camera. Die heeft dat allemaal op. Pieter, Kamp, dat? Pieter Kamp zou ja. dat zomaar kunnen zijn. Ja.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 Ja. En uh, ja, daar was hij wel geschrokken. Later in, in het seizoen heeft hij nog een keer een zwaar ongeluk gehad op Francois. Ook dat liep goed af. Hij had toen pijn in zijn nek. Hè. Je zei ja, het ja. straks ook al. Ja. Dat was niet echt een goed moment. En toen uh, een afschuwelijke raceweekend in september uh, op het circuit. Ja, want uh, in de jaren 70, uh, in dat jaar, uh, het was ook zo'n 25-jarig race. Ja, hij hij reiste ook met nummer 25. Ja, in alle klasses. In alle klasses. Uh, uh, dan... Want hij had een grote auto in de, de, de GT. Uh, wat was het? Die had een... Uh, GT4 een, uh, was dat. Destijds. Ja, het was, het was een... Waar Porsche uh, turbo's in uh, rond En uh, noem maar op. En hij reed daar met een hele grote dikke Camaro. Reed hij. Uh, waar? het was...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 ...in beneden in de bocht die naar links gaat. En uh, ja, er lag heel veel olie door die Zweedse Camaro. En Rob was natuurlijk wel iemand die niet erg reageerde op gele vlaggen. En olie, vlag vond hij helemaal niet interessant. Want hij had een enorme wagenbeheersing. Mm -hmm. Ging vol gas over de Hunzerug heen kwam naar beneden. Het was nog gladder dan de slipbaan, zeg maar. Dus de auto begon te tollen. En hij kreeg hem wel gecorrigeerd, maar schoof nou, zijwaarts eigenlijk... ...tegen de officiële auto aan, net waar de mensen destijds nog in zaten...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 Ik heb zelf ook uh, een cursus uh, gedaan. Dat raakt en, ik uh, ook. Jij, voordat, ja. Ja, jij ook. Uh, Rob <laughs> Petersen, dank je wel voor, uh, voor dit uur.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 Zie je Fem Oud-Sandvoort. Volgende week kunt u luisteren naar uh, Jaap Kerkman A Zoom. En dan gaan we praten over de EMM. Een prettig weekend. 70 heeft beheerst in de Zandvoortse politiek. Dit was het protestlied wat toen gedraaid werd. Basis met het circuitlied.